Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Canadese premier Trudeau heeft in Kiev president Zelensky ontmoet. Tijdens een onaangekondigd bezoek beloofde Trudeau meer wapens en materieel aan Oekraïne. Het gaat onder andere om dronecamera's, kleine wapens en munitie. Verder zei Trudeau dat Canada met nieuwe sancties komt tegen Russische individuen en instellingen... die gelinkt worden aan de Russische invasie in Oekraïne. Ook wordt de Canadese ambassade in Kiev heropend. De politie in Utrecht heeft een man in zijn been geschoten... omdat hij twee NS-medewerkers zou hebben bedreigd met een steekwapen. Het gaat om een man van 35 uit Goeree-Overflakkee. Onduidelijk is hoe die eraan toe is. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het incident gebeurde vanmiddag in de buurt van station Utrecht Centraal. Volgens de politie negeerde de man meerdere waarschuwingen... en werd hij daarom neergeschoten. Waarom hij de NS-medewerkers bedreigde is niet duidelijk. Bij regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de CDU een forse overwinning geboekt. De Christendemocraten haalden ruim 40% van de stemmen. De Sociaaldemocratische SPD, die bij de landelijke verkiezingen de grootste werd, behaalde het slechtste resultaat ooit in Sleeswijk-Holstein, zo'n 16% van de stemmen. Ajax lijkt het kampioenschap nauwelijks nog te kunnen ontgaan. De Amsterdammers speelden tegen AZ in Alkmaar met 2-2 gelijk. Maar omdat PSV niet wist te winnen van Feyenoord... is het verschil tussen Ajax en PSV nog steeds vier punten... met twee wedstrijden nog te gaan. In de Kuip leidde PSV lange tijd met 2-1... maar in de blessuretijd kreeg Feyenoord een penalty... en werd het alsnog 2-2. NEC won met 1-0 van Go Ahead Eagles... en Vitesse Heerenveen eindigde in 1-2. Het weer. Vanavond blijft het helder en koelt het snel af. In het noordoosten kan de temperatuur zelfs dalen tot rond het vriespunt. Morgen schijnt de zon uitbundig, er staat weinig wind... en de temperatuur stijgt tot ruim 20 tot 25 graden. Dinsdag nog wat hogere temperaturen, daarna wat minder warm... en kans op een bui, maar ook nog geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met Zfm. nu tussen app en vloed. My boy I will always cherish you I'm yeah. you Zie je FM, maak ze naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio, pen naar Frans en zet hem op 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerwit. FM Zandvoort, Zandvoort.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 Ik call my feelings on their blue. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Hmm.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 It Can we all Bye. That's perfect